4 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Rusland adviseert inwoners te vertrekken uit een gebied waar donderdag een nucleair ongeluk gebeurde. De stralingsniveaus waren die dag 4 tot 16 keer zo hoog als normaal, zegt het Russische staatspersbureau TAS. Aanvankelijk ontkenden de autoriteiten de gestegen stralingsniveaus. Volgens Greenpeace was de straling nog veel hoger, namelijk 20 keer meer dan normaal. Het ongeluk gebeurde volgens de Russische autoriteiten bij een experimentele test met een raket met een nucleaire krachtbron. Vijf nucleaire ingenieurs kwamen om het leven. De Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties wil dat Europese landen 500 migranten opnemen. Die zitten nu nog vast op de Middellandse Zee op twee schepen van hulporganisaties. Die schepen, de Ocean Viking en de Open Arms, hebben geprobeerd aan te meren in Italië en Malta, maar die landen laten ze niet toe. Europese landen zijn het er niet over eens wie de migranten moet opnemen. Volgens de Vluchtelingenorganisatie moet er haast worden gemaakt bij het vinden van een oplossing... De vluchtelingen moeten van het water af voordat het gaat stormen op de Middellandse Zee. En de luchthaven van Hongkong heeft voor de tweede dag op rij alle uitgaande vluchten geannuleerd. Honderden demonstranten bezetten de terminals van het vliegveld en blokkeren de vertrekhallen. De betogers zijn boos over het gewelddadige optreden van de politie tijdens protesten. Protesten duren al tien weken demonstranten protesteren tegen toenemende invloed van China... en eisen democratische hervormingen. Ze willen dat de leider van Hongkong, Carrie Lam, opstapt. Eerder vandaag zei Lam dat de stad in chaos en paniek verkeert. Het weer, er trekken buien over met kans op onweer en veel regen in korte tijd. En tussen die buien door schijnt de zon. Bij buien ligt de temperatuur rond de 14 graden. Verder wordt het 17 tot 20 graden. Morgen op veel plaatsen droger. Dan schijnt af en toe de zon. En dan wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 stop can't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 En soms Alleen is Like Sid and Nancy, yeah well, I can't kill a queen Gotta keep on guessing. So baby, come pass me a line yeah. We're gonna move.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 Met een hoofdletter zet, van zon, zee, Zandvoort en Voorzitter, Voorzitter, Voorzitter, And oh. We